Peter Pechvogel heeft geluk. In Londen, de hoofdstad van Engeland, woonde eens een jongen. Zijn naam was Peter. Peter was een heel vriendelijke en behulpzame jongen, maar hij was ook heel onhandig. Als hij boodschappen voor zijn moeder deed, kwam hij meestal thuis met gebroken eieren, gekneusde tomaten en lekkende pakken melk. En als hij zijn vader in de garage hielp, maakte hij het gereedschap zoek. En liep hij alle busjes met spijkertjes omver. Zijn vader en moeder, de buren en ook zijn vriendjes op school noemden hem daarom Peter Pechvogel. Op een morgen bij het ontbijt wist Peter dat het weer eens een echte pechdag zou worden. Hij schonk per ongeluk thee in de suikerpot en hij stootte zijn eierdopje omver, zodat het ei op de grond viel. En bij het afdrogen brak hij een van de mooiste borden. Op school ging het al niet veel beter. Tijdens de tekenles gooide hij een pot waterverf om. En terwijl hij de rommel aan het opvegen was, stootte hij met de bezemsteel een vaas met bloemen van de kast. Smiddags speelde hij met het schoolelftal een voetbalwedstrijd tegen een andere school. Vlak voor het einde van de wedstrijd was de stand 2-2. Peter kreeg een prachtige kans om een doelpunt te maken... maar hij struikelde over de bal. Zijn klasgenootjes waren heel boos. Je mag volgende week niet meer meedoen, Peter, pechvogel, zeiden ze. Peter liep verdrietig naar huis. Onderweg kwam hij langs een winkel waar serviezen werden verkocht. Peter ging naar binnen... want hij wilde een nieuw bord voor zijn moeder kopen. Meneer Bronpot, de eigenaar van de winkel... ...kende Peter en hij schrok geweldig toen hij hem zag binnenkomen. ''Peter, kijk alsjeblieft uit waar je loopt,'' riep hij. ''Nee, niet zo dicht langs dat rek.'' Maar zijn waarschuwing kwam te laat, want Peter was er al tegenop gebotst. Het rek viel om en even later lagen alle kopjes en schoteltjes en borden gebroken op de grond... Meneer Brompot werd rood van woede. Onhandige, ondeugende jongen, riep hij. Dat zijn heel dure serviezen. Ik zal je ouders opbellen en... Maar opeens hield meneer Brompot zijn mond. Want achter het rek zag hij een man op de grond zitten. Hij had een zilveren mes, een lepel en een vork in zijn hand. En in zijn zakken had hij nog veel meer messen, vorken en lepels. De man was een dief die zich achter het rek had verstopt. Meneer Brompot liep naar de telefoon en belde de politie. Even later kwam een agent de dief ophalen. En meneer Brompot zei tegen Peter... Dank je wel, Peter. Deze keer ben ik blij dat je zo onhandig bent. Peter glom van trots. En dit is voor jou, zei meneer Brompot. Peter liep heel blij naar buiten. Want hij had als dank van meneer Brompot een nieuw bord voor zijn moeder gekregen... Maar opeens struikelde Peter over de losgeraakte veter van zijn rechter schoen. Het bord gleed uit zijn hand en viel in scherven op de stoep. Net toen Peter overeind wilde krabbelen, stootte er iets zwaars tegen zijn rug. Het was een kinderwagen met een baby erin. Een jonge vrouw kwam naar hem toe hollen. Dank je wel, jongen, hijgde ze. Je hebt mijn baby gered. Peter keek de jonge vrouw verbaasd aan. Maar toen begreep hij wat ze bedoelde. De kinderwagen was de heuvel afgerold en als die niet tegen hem was aangereden, was hij op de drukke autoweg terechtgekomen. Hoe heet je en waar woon je? vroeg de jonge vrouw. Peter vertelde waar hij woonde en daarna liep hij blij verder. Hij had het bord gebroken, maar hij had een kindje gered. Trots wandelde hij verder met zijn neus in de lucht. En daarom zag hij niet waar hij liep. Hij ging een hoek om en er botste een man tegen hem op die net heel hard kwam aanrennen. De man en Peter vielen over elkaar heen op de grond. Peter kneep zijn ogen dicht want hij zag allemaal sterretjes. Toen hij zijn ogen weer opendeed stond er een politieagent naast hem die vriendelijk tegen hem lachte. Wat is er gebeurd? vroeg Peter. Wat er gebeurd is? Je hebt me geweldig geholpen jongen, zei de agent. Ik achtervolgde een dief die uit een winkel een radio had gestolen. En omdat jij hem hebt laten struikelen, heb ik hem te pakken gekregen. Terwijl hij naar huis liep, dacht Peter. Ik heb een baby gered en twee dieven helpen vangen. Dat is niet slecht voor een pechvogel als ik. Zijn moeder aaide hem over zijn bol en vertelde dat er drie mensen hadden opgebeld om te vertellen dat ze heel dankbaar waren. Meneer Brompot, een jonge vrouw en een politieagent. Je vader zal trots op je zijn, zei ze. Kom maar mee naar de keuken, dan krijg je een kopje thee en een lekker stuk taart van me. Terwijl Peter achter zijn moeder de keuken inliep, trok hij zijn jas uit. En met een van de mouwen zwaaide hij een bus met meel op de grond. Zijn moeder zuchtte en keek naar de meelwolken die zich door de keuken verspreidden. Maar opeens riep ze blij. Peter, kijk, daar ligt mijn trouwring. Die ben ik een maand geleden kwijtgeraakt. Hoe zou die ring in de bus met meel zijn gekomen? Moeder was zo blij dat ze haar ring had dat ze Peter nog eens over zijn bol aaiden. Peter zei niets, maar hij wist wel hoe de ring in de bus terecht was gekomen. Hij had hem natuurlijk per ongeluk in de bus gedaan, toen hij en zijn moeder samen een taart aan het maken waren. Voor een pechvogel als ik was dit een echte geluksdag, dacht hij tevreden.